Bowie, way, En dat was Willeke Alberti. De volgende drie die we voor u gaan draaien, dat is er een van Tulsa met Baby Don't Go, Vrede van vader Abraham en Donna Linton en Lady Cool van Terry Winter. Ooh, baby, don't go. I love was something to believe in. Ooh, baby, don't go. I see it in De liefde zijn kans en de kinderen kunnen spelen in een tuin vol met bloemen is nu de tijd voor een nieuw begin als je gelooft in lieden dan vertrouw je En dat was Lady Cool van, hoe oh, moet ik even kijken, dan ben ik hem kwijt, Terry Winter. De volgende drie die ik voor u ga draaien, dat is er een van de Tundra's met Amore Mexico, Trini Lopez met Eva Herderhammer en de Teddy Boys, Twee Bloed Rode Rozen. Zo, dan kan ik zitten dromen. Mexicaanse schone, met ogen die schitteren als kristallen, Amore, Amore, Mexico. Ik zou wel dagen kunnen dansen, steeds maar met haar willen schansen. Met zo'n Mexicaanse schone, Amore, Amore, Mexico. Spiegel, dat van en ik hou van Mexicaanse muziek Maar meer van die Mexicaanse schonen Dat is romantiek Zo'n Mexicaans meisje lief, dat ben je We gaan samen feesten, ik verwend je Jij bent mijn Mexicaanse schonen Amore, amore Mexico bo, bo, bo, bo, bo. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bom Mexico. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bom Mexico. bom bom vaak onder haar bom en bom dan voor haar een bom voor haar die Mexicaanse bom Amore, Mexico En is zij dan eindelijk de ware Dan speelt het orkest met die gitaren Voor jou, mijn Mexicaanse schone Amore, Amore, Mexico Zwingen de bongos en dromen Ik hou van Mexicaanse muziek Maar meer nog van die Mexicaanse schone dat is romantie. En als zij dan ook van mij gaat houden, wij samen op zijn Mexicaans gaan trouwen, dat is dan het einde van mijn dromen. Amore, amore Mexico. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. Amore, Mexico, bongo, bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo bongo bongo bongo bongo, Amor en Mexico, Amor in Mexico, Amor en My brothers and my sisters oh, All over this land ooh, ooh, ooh. I had a bell I ring it in the morning And in the evening All over this land I ring out I ring out a warning, I ring about the love between my brothers and my sisters oh, all over this land ooh, ooh, ooh, ooh. If I had a song I'd sing it in the morning, sing it in the evening, all over the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 It's, it's the bell of freedom, yeah. It's the song about the love between my brothers and my sisters All over this land Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah All over this land All over this land All over this land Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah jij me zag, je zei, ik wil voor heel mijn leven, geen ander dan jou aan mijn zij, twee bloedrode rood. Run! ...dat waren de teddyboys met twee bloedrode rozen. Volgens mij heb je de verkeerde schuif open. Ja, hij doet het niet zo goed, hè? Doe een beetje harder, Wil. Ja, zo gaat hij iets beter. De microfoon die stond niet helemaal goed open. Voor degene die we het later hebben afgestemd... ...allemaal een hele goede zondagmorgen gewenst... ...van Duikela Radio vanuit de locatie Baren. Ja, u zal het vanmorgen met twee dames moeten doen... ...want de heren zijn vandaag een tour toch te rijden bij tempo. En die wens ik van deze kant heel veel sterkte... En ik hoop dat het droog blijft en ik zou zeggen, doen jullie best zonder te vallen. En vanmorgen moet u dan ook doen met onze wil. Onze wil die helpt me. Ja, anders had ik hier helemaal alleen gezeten. En dat is zo ongezellig, dus Willy, ook een hele goede morgen. En hopelijk gaat alles goed vanmorgen. En zo niet, daar voor onze excuses natuurlijk. De volgende drie die ik ga draaien, dat is er een van Silvio met Don't Know What To Do. De Sunstreams met Jones in Indië. En Goodbye Las Vegas van Saskia en Serge. En dat waren Saskia en Serge met Goodbye Las Vegas. Voor degenen die we het later hebben afgestemd, allemaal een hele goede zondagmorgen gewenst van Duikela Radio vanuit de locatie Baren. De volgende drie die ik voor u ga draaien, dat is er een van de Shorts met Command Sava, de Starsisters Sisters met Stars on 45 en Robaars met Maria Waarom. Hit the floor, 'cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the loving daddy with the beautiful eyes? Why the pair of I like to try and to I just tell a baby, want to swing it with me. Hope he tells you, baby, what a wing it will be. So is that a lady, darling? May I introduce? Look at me when it Says cuckoo, he means it's time to woo It's eco time for all the lovers in the bar I've got a heavy date, a date, a date at eight. So speak speako tico, tell me is it getting late Yeah, I'm on time cuckoo, but if I'm late woo Duizend mannen, duizend harten, die sneller kloppen, louter door jouw naam. Lachen met je parelwitte tanden, laat je ze begaan. Maar al die tijd je er slechts aan mee, die zonder iets te zeggen, snachts verdwenen. Zien wij je nooit meer langs de stranden bij de palmen waar de zeelui zijn. Maria, waarom zie wij je mooie zwarte haren niet meer golven in de zonneschijn? Maria, waarom zie wij je nooit meer op de kade bij de haven als de avond valt? Maar de vegel in de kroeg en houdt jouw naam soms fout Ah, die avond van het jaarlijks lentefeest ieder was er en alle mannen keken uit naar Maria Maar Maria, te lang al, had ze te vergeefs gewacht En uitgekeken over zee Want al die tijd was er voor haar maar, maar één dit was de dag waarop ook zij voor goed verdween. Maria, waarom zien wij je nooit meer langs de stranden bij de palmen waar de zee daar zijn? Maria, waarom zien wij je mooie zwarte haren niet meer roden in de zonneschijn? Maria, waarom zien wij je nooit meer op de kade bij de haven als de avond valt? Maria, waarom wordt er gezwegen in de vroegen als jouw naam soms valt? Maria, waarom zien wij je nooit meer langs de stranden bij de palmen waar de zee daar zijn? En dat was Robbaars met Maria, waarom? De volgende drie, dat is er een van Sparco met You and Me, Peter Koelewijn met De Sprong in het Duister en Santa Maria van Ronald Keizer. Duister. Een maandagmorgen, vijf over acht Hij ziet het schoolplein en hij voelt zijn knieën knikken De eerste schooldag en hij zegt zacht Ik wil naar huis maar moeder hoort niets van zijn sneken want hij is al zes, baas over vriendjes Het echte schoffie maar diep in zijn haartje huis Paniek en angst voor die grote sprong in het duister Zomaar een morgen, kwart over acht zij is net 18 en zij gaat het hun vertellen. Zij wil het huis uit, van buiten wacht de wereld en zij kan het zonder thuis ook stellen. Er komt verzet en haar moeder huilt nog, maar vader weet al dat zij toch niet naar hem luistert. Een beetje bang was zij dan, de dus sprong in het duister. Een mooie morgen, kwart over tien. Hij in het grijs en zij in een bol van kule. Zoveel vrienden kwamen en zien. Zij kregen alles van fonduurstijl tot pendule. Er werden tranen weggeveegd op het moment dat het ja-woord werd gepluisterd. De dag was mooi voor een nieuwe sprong in het duister.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 Iets als een groet bij de laatste sprong in het duister.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 dat man keinen Namen kennt. Zeebal, Kind der Sonne, schön wie een erwachende Morgen. Heiß war je stolzer Blick, en oh, tief in ihrem Innern verborgen brannte die Sehnsucht, Santa Maria, Maria. den Schritt zu wagen, Santa Maria.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 Maria Maria und meine Heimat Santa Maria Maria, Maria. war so unendlich wahr.